Ik weet niet of je je nog kunt herinneren waar we het een maand geleden over gehad hebben. Inderdaad, we zijn op Jerobium uitgekomen. En het is natuurlijk wonderlijk als je eenmaal in de, in de boeken gaat lezen over de, de richters, de rechters en over de koningen en hoe het in die levens van die koningen gaat. En je gaat eenmaal snappen waarom het fout gaat in het leven van een koning van Israël. Weet u nog een ander woord wat bij een koning past? Salving, Gezalvde. Ja, die, die zoek ik. Die zoek ik. Gezalfde. Een messiach. Dus de koningen van Israël zijn allemaal nou messiach. Ze hebben dus een bijzondere zalving van God ontvangen. En het wonderlijk is, als je nou weer de parasha leest. En je ziet hoe een... Uh, als je dan ziet hoe Korach eigenlijk uh, buiten zijn pad gaat. Hij wil verder dan de roeping die hij gekregen heeft. Hij wil uit het levitenschap naar het priesterschap. En dat kan niet. God heeft een deel van het volk aangewezen om levite te zijn, dienstbaar te zijn in de tempel. Op een of andere manier zet onze hemelse vader die posities neer. Nou was dat natuurlijk in Israël in de stammen, tussen de twaalf stammen geregeld, dat de levieten een speciale taak hadden in de tempel. Maar uit die levieten de stam van de aaron, de priesters. Dan zie je dat uit één stam, zo'n korag van de levite naar priester wil. En daar zal hij gegarandeerd over nagedacht hebben. Ik denk tot dat daar zijn hart vol van geweest is. Eigenlijk vind ik het niet eerlijk... dat de stam van Aaron... de priesters mogen leveren. Waarom zijn wij te min? En waarom heeft Mozes de leiding... en niet ik? Dus als je de parasha leest... en ik hoop dat je hem thuis verder gaat studeren... tot je gaat voelen... welke druk erin zit... Maar hoe levensgevaarlijk dat het is als dus een korag zichzelf uit zijn positie wil halen en in de positie van een priester wil gaan zetten. Daarmee gaat hij boven zijn taak uit die vader hem gezet heeft. En het is rampzalig wat met hem gebeurt. Zelfs zijn kinderen hebben er nog afstand van genomen, die zijn later niet in de aarde gezakt. Maar 250 mannen die niet in de aarde gezakt waren... die werden door vuur uit de hemel vernietigd. ast van gemaakt. Als je dit stuk weer leest... we hebben natuurlijk een paar maanden geleden ook een, een prediking gehad over Korach... dan raak je ontzettend over de indruk... in het denken van vader... wat hij voor ons uitdenkt... en wat wij maar moeten ervaren en zien te zoeken... om in rechtvaardigheid te leven. Nou... Als je dat in zo'n parasje weer leest... dan zeg je schitterend zoals het gaat. Maar omdat we met elkaar bezig zijn... over koningen en rechters... de afgelopen maanden al... en ze nu dan eens even een zijsprongetje maken... want morgenavond hebben we natuurlijk weer een heel ander thema... dan zeg je het is goed om over die koningen... die messiach zijn... de gezalfde zijn... om erover na te denken. Want als een koning zich niet realiseert... dat hij een messiach is... en hij gaat dingen bedenken... En bedenken en bedenken, God die kent de gedachten van de koningshart, Dan zal ook onze hemelse vader, de koning die Messiach is, beproeven. Hij gaat hem zelfs dadelijk een opdracht geven en die gaat hij direct uitvoeren. Maar op een hele bijzondere manier, daarom hoop ik dat je wilt nadenken vanmorgen. Desnoods neem je een papiertje, schrijf je de tekst op, dat zeg ik dat ga ik zelf ook lezen. En dat je dan weer een tekst tegenkomt, oh, maar even, die ga ik dan ook lezen. Dat zal ik uitzoeken. Dat moet je echt doen. Want we hebben het vaak tegen elkaar gezegd. We hebben heel wat onderwijzingen gehad in die afgelopen tien jaar... die in ons christelijk denken controversieel zijn. Die zijn dus anders dan we in het traditioneel christendom geleerd hebben. En het is moeilijk, omdat wat in onze ziel ingedrongen is... ook al is het fout geweest, we voelen dat als waar... Waarom bent u de Sabbat gaan vieren? Waarom bent u gestopt met kinderdopen? Waarom gaan we volwassenen dopen? Waarom zijn we de feesten van de Heer gaan vieren? Diezelfde problemen die hadden we een maand geleden met Jerobiam Jerobiam had zelfs door de profeten horen gekregen dat het koninkrijk uit elkaar getrokken ging worden. En tot er twee koninkrijken kwamen. Juda met een koning en de tien stammen met een koning. Of ze dat allemaal leuk vinden of niet, maakt helemaal niks uit. Want er waren zondebedreven in het koninkrijk van Juda, waar Salomo koning was. En dat was niet goed. En God laat het niet over zijn kant gaan, tot een gezelfde als Salomo de fout ingaat. Willens en wetens. We gaan er dus zo op terugkomen als we de powerpoint met elkaar gaan lezen. Wees alert voor morgen en weet dat het controversieel zal zijn... Maar dat is niet om scheidingen in de gemeente te brengen, maar dat is om ons tot nadenken te stemmen. Juist om nog dichter bij elkaar te komen, om te snappen waarom we het oude van vroeger niet meer geloven dat het zo is. Daar hangt niet je redding van af, maar wel je inzicht in de diepte van het woord. Vindt u dat goed om het zo te doen vanmorgen? Daarna kunnen we elkaar knuffelen en zeggen wat is het fijn dat we weer op Sabbath bij elkaar geweest zijn. Hé, hey, dat ruimt, goed hè? Wat is het toch fijn om op Sabbat bij elkaar geweest te zijn? Zitten u in de gordels? Goed. Wie is Israëls tegenstander? Je mag voor mij ook in Israëls naam je eigen naam invullen. Want we zijn geënt op het volk. We hebben deel gekregen aan dezelfde verbonden. Aan dezelfde belofte. En aan dezelfde Messias, Die door zijn dood en zijn opstanding... ...ons de hoop hebben gegeven op het eeuwige leven. En dat betekent dat we opgewekt zullen worden uit de dood... ...en onze Heer tegemoet zullen gaan. En dat hij dan het Koninkrijk van God op gaat richten. We wonen nu nog steeds door geloof in het Koninkrijk van God. En daarom handelen we ook vanuit dat geloof. Maar het Koninkrijk wordt pas opgericht in de opstanding van de dood. Dus waarom heb ik er neergezet... ...wie is Israëls tegenstander? Nou, u voelt er misschien al op je klompen aan waar het over gaat... Maar het is maar een deel, want ik wil iets herhalen van wat we de vorige maand hebben besproken. Dus ik haal de eerste sheets aan waar we de prediking mee begonnen zijn. En ik haal de laatste sheets aan waar we de prediking mee afgesloten hebben. Omdat we na willen denken wat is er nou ook weer gebeurd tijdens die uh, geschiedenis van Jerobian. Wel, een van de eerste sheets die u vorige maand gezien heeft, dat is 1 Koning 11, vers 11 en 12. En die staat hier in één keer achter mekaar. Toen zei Yahweh tot Salomo... Omdat het zo met u gesteld is, Salomo... Dat gij mijn verbond en mijn inzettingen... Die ik u geboden had, niet in acht genomen hebt... Zal ik, Yahweh, voor zeker het koninkrijk van u afscheuren... En het uw knecht, Jerobiam geven. Dit is heftig... Dat zegt hij tegen Salomo. Wij weten dat Salomo de meest wijze man was. En hij heeft zich als een dwaas laten gaan. Wat waren onder andere de problemen van... De... Wat was dat? Vrouwen. Ach, ach. Hoe kom je op het idee? Ik denk, nou dat noemen ze pas het laatst. Maar vrouwen waren een groot probleem. Ik kan me niet voorstellen. 700 vrouwen en 300 bijvrouwen. Echt waar? Ik ben blij met mijn ene vrouw. Tot dan met dood hoop ik daarmee in, in goede gezindheid te leven. Maar hij was de meest wijze man. En hij gaat een weg, uiteindelijk in dwaasheid. En hij krijgt toch nog de gelegenheid om aan het eind van zijn leven de spreuken en de prediker te schrijven. Om wijze dingen neer te zetten. Want ik wil niet gelijk zeggen dat Salomo verloren is. Wij moeten helemaal niet praten: is iemand verloren of niet verloren? Nee, wandelt hij een leven in rechtvaardigheid? We zijn allemaal in een dip geweest in ons leven en we zijn wel meerdere keren de fout in gegaan, maar we zijn door Gods genade weer tot inzicht gekomen en we zeggen nee dat is de weg die gaan. We willen een weg leven in rechtvaardigheid. Gaat ook met Salomo zo, dus we veroordelen niet Salomo vandaag, maar we laten wel zien wat de gevolgen zijn van zijn dwaze handelwijze. Dus even een twee drie zietjes van vorige maand. Het ging over het verbond en de inzettingen. Het gaat over de geboden van Yahweh. Die zijn niet in acht genomen. Hij zegt, ik zal voorzeker je koninkrijk van je afscheuren. Door Salomo zijn er twee koninkrijken gekomen. Heel verdrietig. Maar het is gebeurd. En ik zal ze aan uw knecht, Jerobium geven. Jerobium was een knecht van Salomo. Luister goed. 1 Koning 11, vers 14. Jaweh deed een tegenstander tegen Salem opstaan. En dat is de Edomiet Hadat. Deze was van het koninklijk geslacht van Edom. Edom komt van Ezou. Dus het koninklijk geslacht na slag van Ezou. Hij heeft hier duidelijk gezegd dat Jaweh een tegenstander doet opstaan. En nu komt het beroemde woord tegenstander. We hebben er natuurlijk aardig wat onderwijzing over gehad of het nou goed valt of niet goed valt, maakt even niet uit. Het gaat erom dat we door exegese op de woorden te plegen... tot inzicht komen, dat je zegt, hé, hey, het is goed of het is niet goed. En hoe we dat verder gaan ontwikkelen binnen de Griekse denken... en bij de Griekse teksten van het Nieuwe Testament... krijgen we alle tijd nog weer voor. Eén ding is duidelijk, hier staat in het Hebreeuws het woord tegenstander... en dat woord tegenstander is het zelfstandige naamwoord... Dat staat 27 keer in het Oude Testament en wordt 18 keer vertaald met Satan. Eigenlijk wordt het dan niet vertaald. Begrijpt u dat? Dit staat erin in het Hebrails, de S, de T en de Nun. Er staat gewoon Satan zelfstandig naamwoord. Dat woord dat zit vast aan de werkwoordsvorm is ook Satan precies dezelfde woorden, alleen in de werkwoordsvorm. Dus we praten over een zelfstandig naamwoord en over het werkwoord. Dat woord Satan wat in het Hebreeuws staat, wordt 18 keer niet vertaald. Ontdekt u het? Als je zegt ik ga het Hebreeuws vertalen naar het Nederlands, wat moet je dan doen? Dan moet je ook elk Hebreeuws woord vertalen naar het Nederlands. Dus eigenlijk doen ze het hier goed. Ze vertalen gewoon tegenstander. En dat is het. Want wie is nou de tegenstander van Salomo? Dat is de Edomiet dat, is een mens. Als ze nou consequent waren geweest in het vertalen van het Oude Testament... hadden ze dat overal het woord tegenstander moeten gebruiken. Dus lieve mensen, nog één keer. Satan, Hebraïels, zelfstandig naamwoord, van de wortel, de werkwoord... en dat wordt zes keer vertaald... 18 keer helaas met Satan. Dat is dus niet vertaald. Het wordt 8 keer tegenstander genoemd. En 1 keer aanklagen. Als we naar het werkwoord kijken... wordt het 6 keer vertaald. En werkelijk vertaald in belager twee keer. In belagen. In wederstaan. En in weerstaan. En in aanklagen. Dus het wordt vertaald. Eigenlijk vind ik het jammer... Dat ze het, als ze het dus niet vertalen, brengt het ons in verwarring van ons denken. Houd dat even vast. Er is namelijk nog een woord in het Hebreeuws, en dat is het woord tsar. Dat staat maar liefst 105 keer in het Oude Testament. Alleen het woord tsar wordt ook vertaald met tegenstander wel 54 keer en 13 keer als vijand. Dit woord sar is een bijvoeglijk naamwoord. Het wordt vertaald met benauwdheid. Met nood. Bang te moeder zijn. Benauwd zijn. Verdrukker. Vind je dat niet bijzonder als je dat leest? Dat is een heel ander begrip... als dat wij hebben bij het horen van het woord Satan. denk oh Satan... dat is een enorme bullenbak in de geestelijke wereld... die tegenover God staat... en eigenlijk tegen God strijdt. Maar het is net als met engelenwezens... Als er over engelen, boodschappers gepraat wordt in de Bijbel, dan moeten we proberen onderscheid te krijgen. Praten we over een hemels wezen of praten we over een menselijk wezen? En dat moet je halen uit de context. Amen. Anders kun je geen inzicht krijgen wat een engel des heren is. Want een engel was ook Johannes de doper. Ja, was echt een man van vlees en bloed. Maar hij was een boodschapper die uitging, bereid de weg des heren. De heuvels die zullen laag worden en de dalen zullen omhoog worden. Hij zal een rechte weg maken en voorbereiden voor de heiland. Dit is even de basis waar ik vanuit wil gaan. In, alleen maar in de herhaalteksten van vorige maand. Hè? Dus dat woordje tsar, dat kunnen we als we het Hebreeuws niet kennen... niet onderscheiden van het woordje Satan. Zouden ze consequent Satan vertalen met tegenstander... en tsar met tegenstander... dan zou alleen degene die Hebreeuws kent... Horen tot hij het of over Satan heeft. En dat is een tegenstander die uit God wordt aangestuurd. Altijd. Of ze zouden denken, hé, hey, hij zegt niet Satan, hij zegt Zar, En dan hebben we over een heel ander onderwerp. En dan hebben we nog leuk ook, het is nog een bijvoeglijk naamwoord. Voor degene die even het onderscheid kwijt is tussen zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. Ik heb haar, hè. U hebt ook haar. Een zelfstandig naamwoord. Maar hij heeft grijs haar. Dus een bijvoeglijk naamwoord wordt erbij gevoegd. En andere bruin haar of zwart haar. Dus je moet maar eens onderscheiden gaan, tot je inderdaad moet kijken in welke vorm staat Satan. Hé, hey, dat is een werkwoord. Maar het staat maar zes keer als werkwoord in de Bijbel. En hier is het een zelfstandig naamwoord. En het staat zomaar 27 keer in de Bijbel. Maar Tsar, wat ook vertaald wordt met tegenstander, is dus een heel andere zaak. Heeft te maken met benauwdheid, met nood, bang, te moede. Je gaat hem dadelijk nog tegenkomen in de prediking. Benauwd zijn, verdrukker. Onthoud het. Belangrijk. De tweede tekst die kwam vorige week. God deed nog een tegenstander tegen hem opstaan. Wat is zijn naam? Rezon. Rezon. Wat is het grondwoord van tegenstander in het Hebreeuws? Satan. Dus er komt een tweede Satan. Hoe heet die? Rezon, de zoon van Eljada, die zijn heer had dat deze, de koning van Soba, ontvlucht was. En rebel. Maar nogthans, onze hemelse vader zet hem op als tegenstander van... Van wie? Salomo. Dus hij zet hem op in het Hebreeuws als Satan. Nou, elke Hebreeuws spreker hoort dan het woord Satan. Maar denk daarbij niet aan een geestelijke bullebak die tegenover God staat. Die zegt gelijk, hé, hey, wie is die tegenstander van de koning? Zegt hij, ja, dat is Rezon. Dat was de tweede. De derde regel, dat is vers 26 van hetzelfde hoofdstuk... gaat over Jerobian. Jerobian, de zoon van Nebat, de Eframiet uit Serada... hij is een dienaar van Salomo... hief de hand tegen de koning op. Hier wordt niet gebruik gemaakt van het woord tegenstander... ...Satan, maar hij heft zijn hand op tegen de koning. Dus hij is toch wel een tegenstander geworden... ...want Salomo zoekt hem ook te doden. Je denkt zo, van die knaap moet ik af. Maar dat is het niet gelukt, want God had gezegd... ...je gaat koning worden van de tien stammen. Dus hier heb je een klein stukje, in een één hoofdstuk, ...waar je zegt, hé, hey, hier krijg ik inzicht over Satan. Wat is nou de basis van een Bijbelse exegese? Dat als we een woord vinden in de Bijbel... ...wat we niet goed kunnen snappen... En dat woordje Satan dat heeft bij ons een hele cultuur in onze ziel. Ongeacht waar je dan vandaan komt, kom je uit, uh, uit de rooms-katholieke kerk en kom je uit de Pinksteren, charismatisch, geïnformeerd, maakt niet uit. Al kom je uit de messiaanse beweging, ook al ben je van mijn part een orthodoxe jood. We hebben allemaal iets meegekregen, want ook in Israël was de misleiding heel groot in de dagen van Yeshua. Ook het begrip over woorden lag behoorlijk fout. Bij de een, maar bij de ander niet. Lieve mensen, die Jerobiam... die gaat aan de koning worden van de tien stammen... of Salomo het goed vindt of niet. Maar dit is nog maar het begin van vorige maand. We zijn vorige maand... na het hele verhaal van Jerobiam... een stuk verteld te hebben... om te laten zien wat hij allemaal gedaan had. Nou, u hebt al gezegd... het ging om vrouwen. Waar ging het nog meer om met Salomo? De afgoden van die vrouwen. Afgoden van de vrouwen, die heb ik nog niet eens genoemd... vorige maand... Maar wel twee gouden kalveren. In het noorden en in het zuiden. Hoe haalt een gezalligde desherende het in zijn hoofd om een afgodenbeeld neer te zetten? En dan zeggen we gaan daar naartoe om te buigen. Lieve mensen, doe dit nooit. Naarmate dat we de waarheid kennen, buigt nooit voor een afgodsbeeld. Al is die van goud niet. En als je de, de dogmatiek... Van onze vorige voorgangers in katholiek, in het gereformeerd, pinks, charismatisch noem maar op. Als we daarvoor blijven buigen, nadat je inzicht hebt gekregen, ik denk dat je het niet meer kan. Daarom zitten we hier met elkaar op Sabbat en daarom vieren we de feesten van de Heer, op de feestdagen van de Heer. En daarom hebben we een heleboel dingen omgegooid in ons leven, waardoor we door onze broeders uit de andere kerken een beetje verketterd worden. Er zijn zelfs mensen die zeggen, gewoon bij Emanuel, bij die verdouw, geloven ze niet dat Satan bestaat. En dat is hier nooit gezegd. Maar Satan, je moet goed onthouden, is een zelfstandig naamwoord. Het wordt gebruikt als werkwoord. En er is ook nog het woord zar, wat vertaald wordt in tegenstander. Dus we hebben nooit gezegd dat Satan niet bestaat, maar hij is iets, een engel met een opdracht. Of hij is een mens met een opdracht maar die dan door God wordt aangestuurd... dan krijg je pas de naam Satan te maken. In andere gevallen van tegenstanders krijg je het We gaan verder. Waarom wandelen uw discipelen niet naar de overleveringen... de oude zeggen die, uh, die schriftgeleerden en de fariseers? Kent u de uitspraak nog? Het geldt voor ons vandaag exact hetzelfde. Ook wij worden aangesproken. Hé, hey, waarom doen jullie niet naar de geërformeerde dogmatiek? Dat is de leer van de oude. En waarom doe je niet aan de... Nou, noem ze maar op. Waarom wandelen uw discipelen niet in overeenstemming met de ouden? Zij eten in dit geval met onreine handen een brood. In heel Israël was een traditie dat je je handen moest wassen. Dat was een lering van de rabbijnen. Is dat fout, handen wassen? Wel, nee. Er zitten heel wat bacteriën aan je handen die je binnen kunt krijgen. En je kunt hartstikke ziek worden. Maar het was geen gebod van Mozes dat wij niet door het veld mogen open, uh, korreltjes openmaken van de oogst en die opeten. En als dan de schriften komen en die zeggen tegen de heer Yeshua... ...die discipelen van jou, die eten met ongewassen handen hun brood. Nou, ze krijgen er gelijk van langs van Yeshua, want hij is niet misselijk. En ik denk dat die mannen behoorlijk hun hoofd gestoten hebben aan de uitspraak van Yeshua... Ze eten met onreine handen, maar Yeshua die zegt tot hen, hey wacht eens even, terecht heeft Jezaja van u huigelaars, dat zegt hij tegen zijn broeder joden. Hè? Hij zegt huigelaars, weet u er een goed Nederlands woord voor? Toneelspeler is een goed Nederlands woord, een toneelspeler die huichelt. Huigelaar is toneelspelen. Want op het moment dat je op een toneel speelt, verander je houding en gedrag en de woorden, en mimiek. Want je gaat iets voordoen wie jij niet bent, maar je doet een ander voor. Je bent aan het acteren. Je bent aan het acteren. Ja, heel goed. Dus die schriftgeleerden die bij je komen, denkt erom, ze willen die man toetsen of die wel in de waarheid is. Ik wil het nog positief zien wat ze doen. Maar ze zijn het niet echt. Hij zegt, Jezaja heeft al van jullie geprofiteerd, schriftgeleerden." Zoals er geschreven staat, dit volk eert mij met de lippen, maar een hart is verre van mij. Misschien hebben ze wel de Sabbat gehouden. En misschien hebben ze wel aan de inzettingen gededen van de oude. En misschien hebben ze zeker wel de handjes gewassen. Want ze waren natuurlijk hartstikke kozer op dat terrein. Maar ze willen de Yeshua op aanvallen. Door te stellen dat als hij dat doet, tot je onrein wordt... Wat gebeurt er als je onrein bent? Geen toegang tot de tempel. Als iemand onrein is, kan je de tempel niet in. Dit volk, zegt die, eert mij met de lippen. Maar die schriftleerden staan voor zijn neus. Die willen een tackelen. Dit volk eert mij met de lippen. Maar hun hart is verre van mij. Te vergeefs eeren ze mij, omdat ze leringen leren die geboden van mensen zijn. Dit is een keiharde. En we hebben de vorige maand een sailertje genoemd. Dat gaat om de feesten. Het gaat om de Shabbat. Het gaat om wat wij als christen hebben meegemaakt. Het gaat om kinderen dopen. Het gaat om allerlei dingen waarvan er rustig gezegd kan worden. Wij hebben leringen geleerd die geboden van mensen waren. Als het pausdom de zondag invoert tegenover de Sabbat. Dan is de zondag een teken van de antichrist. Want ze hebben hem ingevoerd tegen de Shabbat. Die de Heer God heeft ingesteld voor zijn volk. Dus als iemand op zo'n wijze tegen God is, is die gewoon een anti, een tegenstander, een zelfgemaakte tegenstander. Daar stond bij, gij verwaarloos dan het gebod van God en houd je aan de overlevering van mensen en hij, Yeshua, zeide tot hen, het gebod van God stel jullie wel vrij buiten werking om uw overlevering in stand te houden. Als je nog denkt dat je zondag kan vieren. Geen probleem. Maar doe doet het niet ten koste van de Sabbat. Je mag op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Alle uh, goede dingen doen. Maar stelt al die dingen dan niet in de plaats van de heilige Sabbat. Op de zevende dag van de week. Als je gaat beseffen hoe ernstig dat het is. En hoe onze Heer Yeshua ermee opgaat. Hij zegt het gebod van God. Stel jullie vrij buiten werking. O de leraren in die kringen. Die de waarheid weten, want we hebben er met heel wat gesproken. En die volharden in de dwaling en ze onderwijzen hun volk met geboden die van mensen zijn. Zo gevoelig ligt het en zo belangrijk is het dat je keuze maakt welke weg wil ik nou eigenlijk wandelen. Kan ik nog een beetje langs de kant van de weg lopen, een beetje ernaast, een beetje erop. Weet je wel, en toch heen en weer. Het gaat niet. Je moet je getuigenis laten horen over de geboden van God en niet andersom. Want, zegt Yeshua, zo maakt gij het woord van God krachteloos door jouw overlevering. Die overgeleverd hebt en dergelijke dingen doet geen velen. Het ging niet alleen maar om handjes wassen. Het ging om veel meer zaken. Tot zover waren we gebleven vorige week. Ik hoop dat uw herinnering weer boven water is. Dan kunnen we vandaag verder gaan om nog een paar van die zaken op te tillen. Om ze in het licht te brengen. Om erover na te denken. En als we dan klaar zijn met de onderwijzing vanmorgen, gaan we elkaar allemaal een knuffeltje geven en dan zeg ik, ik hou van je. Toen stond Biliam desmorgens op, zadelde zijn ezel in en ging met de vorsten van Moab mee. U weet nog wat er gebeurd was? Biliam is een op geld beluste profeet. Hem werd gevraagd het volk van God te vervloeken. En hij mocht ze bekijken vanaf een enorme hoge berg. En hij zag de orde in Israël. Hij zag de tabernakel. Hij zag om de tabernakel heen hoe Judah lag. En hoe de stammen daaromheen lagen. Het was een enorme orde. Ik zou er wel eens een foto van gezien willen hebben, zomaar. Hij wordt gevraagd door de Moabieten. om daar te gaan staan en om Israël te vervloeken. Ik zou hem niet graag na willen doen. Maar hij was toch een beetje heet op geld. Want hij zou geld krijgen ervoor. Maar God houdt hem tegen. Dat hij niet gaat. Althans, hij gaat dan dingen zeggen die God zegt. Ja, dan krijgt hij zijn poen ook niet natuurlijk. Dan gaat hij weer terug. Heeft hij de beesten van niks geofferd? Gaat hij het nog een keer doen? Gaat hij weer komen om dat volk te vervloeken? Weer naar dat diepe dal kijken waar dat volk ligt? En hij kan zijn mond niet open krijgen. En dan rollen toch de woorden van God uit zijn mond. En dan wordt het volk gezegend. En dan gaat het voor de derde keer gebeuren. En dan gaat hij op pad op zijn ezel. Het ezeltje schijnt niet blind te zijn. Die ziet op de weg een engel die hij dus met zijn ogen niet ziet. En die ezelin, die stopt. En die gaat een beetje opzij. En hij slaat er op die kont. Hartje, weet je, wat gaat dat? Maar hij gaat nog harder en dan komt zijn pootklem te zitten tussen de, tussen de berg en die ezel. Hij wordt wit heet ervan. Hij ramt op dat beest. Maar die gaat echt niet verder. Had hij nou verder gegaan, wat had er dan met Bilion gebeurd? Een morsel, ja. Ja, daar staat een engel met een getrokken zwaard. Hoe heet die engel ook alweer? Engel des... Heeren. heren, wie is de heren? Hoofdletters? Yahweh. De engel van Yahweh. Wat betekent engel? Boodschappen. Dus als hij het gewoon allemaal vertaalt, dan staat er, daar staat de boodschapper des heren met een zwaard om Biljam te doden. Maar hij wordt gered door zijn ezel. Wonderlijk, je zou er eigenlijk moeten lachen tot God op zo'n wijze zo'n profeet terecht wijst ja, dat is een wonder je moet heel erg op gaan letten als slangen en ezels gaan spreken dan is er iets bijzonders aan de hand maar dat wil niet zeggen dat het niet God is die spreekt zo moeten we maar nadenken of het over de slang gaat of over de draak, of over een ezel of over wat ook tegen je spreekt er gaat niets buiten God om en hij stuurt aan zoals hij het wil waaraan dan ik een paar hele mooie dingen zien. Als u het wil zien. Hij ging samen met de vorsten van Moab. Hij was niet alleen, want die zaten eigenlijk op hun ezels erachteraan, Want die willen dat wel zien, hoe die dat volk van de Heer vervloekt. Maar, broeder en zuster, de toren van God ontbrandt. Voor de derde keer. Toen ging hij en de engel van Yahweh, dus de boodschapper van Yahweh, stelde zich ...op de weg als zijn tegenstander. Daar heb ik het weer. Ik heb het er al achter staan, hè? tegenstander. Het is Satan, dat woord. Ze hebben het netjes vertaald naar tegenstander. En die tegenstander is de boodschapper van Yahweh. Namens wie spreekt hij zijn boodschap? Namens Yahweh. Wie is hier de Satan van Bilian? Dus we durven te zeggen dat Yahweh de Satan is van Biliam. Dat is dus niet fout. Alleen wij hebben een ander begrip over het woord Satan. Dat woord Satan is een Hebreeuws woord. En die wordt in het Nieuwe Testament vertaald met een Grieks woord. Maar het is een Hebreeuws woord. En in het Grieks heet het Satanas. Het is toch Satan. Dus je moet terug... Nou, de eerste keer dat het woord Satan gebruikt wordt in het Oude Testament, wil je inzicht krijgen, exegetisch, wat er staat. En dan blijkt Satan een mens te zijn. Maar die wordt Satan genoemd. Alleen als ze vertalen hadden ze gewoon tegenstander moeten zetten, zoals we hier gelezen hebben. Dus hier, wat we nou allemaal gelezen hebben, is keurig vertaald. Maar wij wisten niet tot daar ook allemaal Satan staat. Want we hebben geen Hebraeus gestudeerd en we kunnen ook de woorden Hebraeus niet horen. Want we kunnen het niet vertalen. Nu wel, we krijgen inzicht. Dit is hetzelfde woord tegenstander als we al gezien hebben. Stroomnummer 7854, Satan, wat 27 keer staat geschreven als zelfstandig naamwoord. 18 keer wordt het niet vertaald, staat er Satan. 8 keer staat er tegenstander en er wordt een keer aanklagen gewerkt. Nou, in deze situatie is tegenstander Satan. We gaan even door naar vers 32. De engel van Yahweh, dus de boodschapper van Yahweh, zei tot hem... Om welke reden heb je nou toch je ezelin drie keer geslagen? Zie, ik, Yahweh, ben uitgegaan als een tegenstander. Als een Satan. Want deze weg voert bij mij ten ondergang. Hij is onderweg om het volk van God te vervloeken. En hij heeft tegen de Moabieten gezegd... als ik daar ben, dan zal ik spreken wat ik moet spreken. Dat was een veiligheidsklep die hij had. Uiteindelijk kon Yahweh eromheen spreken... door een buitenlandse profeet. Maar het gaat anders. Hij is voor de derde keer op weg. En de engel des Heeren zegt... ik ben als een tegenstander naar je onderweg. Maar de engel des heren is de boodschappen van Yahweh. En die boodschappen van Yahweh... komt als een tegenstander naar Biliam toe... Zo kan het in het koninkrijk van Christus ook gaan. Tot een broeder van je. Als een tegenstander tegenover je komt te staan, omdat hij duidelijk een boodschap van Yahweh heeft over je houding in je leven. Dan krijg je de boodschappen van de Heer, de engel van Yahweh, krijg hij voor je om te zeggen dat God tegenover hem staat. Meestal krijg je dan ruzie. Daarom zijn we uit Rome weg, uit de reformatie weg... uit Pinksteren Charismatisch weg... omdat we op een gegeven moment zeggen... maar zo spreekt de Heer. En dat kunnen veel mensen niet verdragen. Zelfs onder ons kan het moeilijk zijn... terwijl we toch op dezelfde pad al lopen met elkaar. Hier zijn we het over eens. De engel van Yahweh is de tegenstander van Bilian. En hij zegt, waarom heb je nou toch je in drie keer geschaard? Hij zegt, ik ben uitgetrokken als jouw tegenstander, Satan... Want deze weg voert niet ten huil. Ik heb twee samen wel gevonden. Want je gaat natuurlijk in de Bijbel zoeken naar dat woordje Satan. Dat nummertje pak je dan. En dus ik ik alle nummertjes zien. Dan krijg je dus andere woordjes. Daar staat Satan in een zelfstandig naamwoord. Je kan ook zeggen, ik wil het op een werkwoord hebben. Dan krijg je die op een werkwoord. Dat is dan leuk als je dat woordje opzoekt. Hoe hebben ze dat nou vertaald? Kom ik in 2 Samuel 24 vers 1... De toren van Yahweh. U weet wat toren is? Dan ben je heftig verontwaardigd. Ben je heftig verontwaardigd. De toren van Yahweh gaat het over. Ontbrandt, wat staat hier? Weer tegen wie? Israël. Hij ontbrandt zijn dus toren tegen zijn eigen volk. Tegen Israël. Hij, wie is hij? Dat is Abba Yahweh. zette David tegen hen op. En zeiden, ga, tel, Israël en Juda. Dus hier hebben we al Juda en Israël. Maar die twee samen is natuurlijk gans Israël. Maar de twee stammen, juda Benjamin, is Juda. En de rest, de tien stammen, is Israël. Het gaat om de toren van Yahweh, die ontbrandt weer tegen Israël. Nou, als het de toren van Yahweh is dan kun je al bedenken welke woordkeuze gebruikt gaat worden. Vindt u ook niet? Want dan weet je al waar het over gaat. Het gaat over de toren van Yahweh. Dus er gaat iets specifieks gebeuren. Wat staat hier eigenlijk? Hier gaan we wat anders leren. Je verwacht natuurlijk Satan. Maar hier staat, de toren van Yahweh ontbranden weer tegen Israël. Hij zette David tegen hen op. Hoe moeten we daar nou toch mee omgaan? Dat woordje zetten tegen, die twee horen bij elkaar, zetten en tegen, is het woordje cute. Dat woordje cute komt maar achttien keer voor in het hele Oude Testament. En dat woordje cute betekent, het is een werkwoord van misleiden en opzetten tegen. Ja, dat wil je toch niet weten. Hè? Dat staat vijf keer misleiden in het Oude Testament, vier keer opzetten tegen, drie keer overhalen... Aanzetten, weglokken, verleiden en verlokken. Nou, realiseert hij zich nou wat Yahweh doet? Gaat hij verleiden? Hij, hij gaat hij nou misleiden? Dat is bijzonder. Ik hoop dat we dat les leren vandaag, hoor. Hij zette, dus hij misleidt David zo tegen Israël. Hij misleidt David. Hij zet David op tegen. Hij haalt hem over. Hij verleidt hem, hij verlokt hem. Heb je het ooit wel eens beseft dat dat zo'n woordje zijde kan betekenen? Ik niet. Maar naarmate dat je doorstudeert en kijkt, dan ga je steeds meer begrip krijgen over het Hebreeuws wat aan de grondstag ligt van het woordgebruik. Maar ook aan het woord misbruik, omdat onze eigen voorvaders het niet gesnapt hebben. Met alle respect... Het woordje cute is echt zetten tegen. Dus Yahweh zet David op. Want Yahweh's storen ontbrandt tegen Israël. En hij zet David op tegen Israël. En dat gaat op een hele bijzondere wijze. En dan moet je blijven luisteren om het te snappen. Want je zou er heel makkelijk overheen kunnen lezen en niet tot de kern komen. Nog een keer. Eén kronieke, hoofdstuk 21, vers 1, daar staat dezelfde geschiedenis, maar dan in de kronieken geschreven. Als ik me niet vergist, wordt kronieke geschreven door Ezra. Het gaat er maar in, hoe hebben de, de schrijvers zicht op het woord van God? Het feit dat de schrijver van Eén kronieke heel goed weet waar het over gaat, bewijst het feit dat hij zegt, Satan keerde zich tegen Israël. Hé, hey. nou wordt hij gevoelig want dezelfde tekst in een ander hoofdstuk van Samuel, daar staat de toren van Yahweh gaat weer tegen Israël hij zet David aan en hier staat in 1 Kronieken 21 vers 1, Satan keerde zich tegen Israël en zette David aan Israël te tellen dus daar zit het probleem hij moet Israël gaan tellen hoe kan het nou zijn dat hier nou weer Satan staat? Het blijkt dus in dit geval een soort synoniem te zijn met wat er in twee samen wel staat. Wat synoniem loopt aan de toren van Yahweh. Dus de toren van Yahweh ontbrandt en zo zet Satan David aan. Maar hoe kan die nou David aanzetten om David tot zonde te verleiden? Wat is nou de zonde van David in dit gedeelte? Goed zo, tellen. Het gaat over Israël tellen. Weet u nog wat hij gaat tellen in Israël? Strijdbare Ja, fijn. Ik hoor het gelijk goed. Het tekent dat je het woord wel kent. Hij zoekt strijdbare mannen. Hij wil weten hoeveel volwassen mannen het zwaard kunnen hanteren. En hoe groot dan die massa mannen is om de vijand te pakken. Hoe vindt u dat van een gezalde des heren? Tot hij wil gaan tellen hoe groot zijn groep is. En of hij inderdaad tegen de Assyriërs kan, of dat hij tegen Tiam kan. En hij zegt tegen Joab, dadelijk, ga tellen. Het is menselijk, hè, wat daar inderdaad, David is een mens. Hij is wel koning, maar God verwacht van zijn gezalfde koning, zijn Messias, dat hij honderd procent handelt. Onze Yeshua, Messias, is als wij verzocht geworden, op gelijke wijze, zonder te zondigen. David was geen volmaakte man. Want we hebben Batshebaan nog niet eens genoemd. Ja, die, hoe gaan onze ogen in ons hoofd? Hoe liggen onze begeerten, broeders en zusters? Het gaat erom, wat is er in het hart van David? Waarop heeft hij zich zitten uh, zorgen te maken? In zijn situatie, hoeveel mannen kan ik bij elkaar krijgen om de vijand aan te pakken? En daarin komt David eigenlijk tot afgoderij... Want hij heeft maar één ding te vertrouwen, dat is op Yahweh zijn golf, want van hem heeft hij de zalving, zijn messiachtschap ontvangen. En zo is het ook met onze heer Yeshua. Hij is op gelijke wijze verzocht, maar hij zondigde niet. Hij had inderdaad broodjes kunnen maken in de woestijn. Maar dan had hij zijn kwaliteiten die hij als messiach ontvangen had, misbruikt. Dus hij deed het niet. Dat is een verzoeking. Het ging helemaal niet over zondige begeerte om te stelen, liegen en bedriegen... waar wij vaak zoveel last van hebben. Maar hij had één woord moeten spreken. Had hij broodjes gehad uit rotsteentjes, Lekker belegd en wel. Met koosje... Hij had kunnen hebben wat hij wil. Maar dan had hij niet meer 100% als een mens zoals wij gehandeld. En daar hij rechtvaardig is... kon God hem uit de dood verlossen tot het leven. En wij hebben zijn leven door hem gekregen. Want daarom geloven wij... De boodschap van het evangelie van Jezus Christus is de opstanding uit de dood, het koninkrijk van God. Onthoud het maar goed. Kunnen we verder gaan? Dit is een ontzettend mooi voorbeeld waar je ziet dat de toren van God en Satan de spreekwijze overeenstemming hebben. Eigenlijk is het jammer dat hier Satan staat. Want als ze de vertalers consequent hadden geweest, hadden ze in het Hebreeuwse woord Satan vertaald. In de tegenstander. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben het niet vertaald. En ze zetten Satan. Dus wij denken heel graag, oh, heb je Satan? Oh, dat is die enorme geestelijke bullebak die tegenover God staat en strijdt met God. Maar zo ligt het niet. Dat zijn dwalingen die we meegekregen hebben. Wat staat er in Jacobus? Laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Denkt u dat David door Gods wegen verzocht is geworden? Let goed op het woord. God verzoekt niemand. God beproeft wel. En als God u beproeft, dan zal hij door de kennis van uw hart weten waarop hij u beproeft. Want uiteindelijk komt dan het diepste van je hart naar boven. Dan komt de beproeving en dan zeg je: zal ik het doen, zal ik het niet doen? Je kijkt naar je vrouw, achterstiekem, en naar je vriend, niemand in de buurt. En dan gaat het fout. David heeft in diep in zijn hart... het aantal mannen, wil hij weten, die het zwaard voert... zodat de vijand verslagen kan worden. Maar hij had moeten zien op de enige waarachtige God Yahweh. De God van zijn vaderen. En hij als gezalfde is daar niet in geslaagd. Hij maakt een fout. Ik ben een beetje blij dat hij die fout gemaakt hebt, Want hij blijkt zo te zijn als wij. Ook David... Zelfs eentje uit het voorgeslacht van onze heer Yeshua, want hij is uit zijn nageslacht verwekt geworden. Ja, had zijn eigen achter, achter, achter kleinzoon nodig om gerechtvaardigd te worden voor God. Vind je het niet mooi om zulke dingen te horen? Kunt u voorstellen dat het ook uit mijn dak gaat? Als ik de grondwoorden zit te bestuderen, denk ik, oh, ik wou toch vloeiend gaan spreken, Had ik het gelijk door, dan had ik het in het Hebreeuws kunnen horen en had ik het gelijk gezien. Laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want broeder en zuster, Jacobus, dat is de broer van Yeshua, heeft als leider van de gemeente in Israël gezegd, God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zelf brengt niemand in verzoeking. Nee, hij beproeft zijn gezelfde. Maar omdat hij een verkeerde begeerte had, is het voor hem een verzoeking geworden. Want hij valt in diezelfde wijze. Je zal zien hoe dat ten einde loopt. Hij zegt maar, zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en de verlokte van zijn eigen begeerte. Je kan het niet anders verklaren als dat het vanuit zijn binnenste een foute begeerte is om dat te begeren. Hoe gaat het verder? In 1 Kronieke 21 vers 4... Maar, zegt hij, het bevel van de koning was sterker dan Joab's verzet. Joab is de generaal van David, is de generaal van zijn leger. Dus alle strijdbare mannen in tijd van nood worden bij elkaar geroepen en die gaan onder leiding van Joab de aanval in. En hij zegt tegen Joab, ga land door en tel alle strijdbare mannen die het zwaard kunnen heffen. Nou lieve mensen, het bevel van de koning David was sterker dan Joab's verzet. Joab die zegt, ga je nou doen mijn koning en hij buigt diep. Mijn koning, wat ga je doen? Hij zegt, ga tellen. Maar koning nog aan toe. Hij zegt, ga tellen. Dus de instructie van David was sterker dan de weerstand die zijn eigen generaal geeft. Let op. Dus ging Joab heen en trok geheel Israël door waarna hij te Jeruzalem terugkwam. Hij is gaan tellen. Toen meldde Joab aan David de uitkomst van de volkstelling. Hij zegt, alle Israëlieten tezamen waren 1.100.000 man die het zwaard konden voeren. Hij ging niet alle mensen tellen. Nee, de strijdbare mannen. Daar ging het probleem. Die het zwaard konden voeren. En Juda telde 470.000 man die het zwaard konden voeren. Dat zegt hij. Levi, de priesterstam, en Benjamin Echter had hij niet meegeteld, want het bevel des konings was Joab een gruwel. Hij heeft zich verzet tegen de koning, want het was een gruwel voor Joab om het leger te tellen. Hij wist hoe God dacht en hoe God omging met zijn gezalden. Maar David liet zich door zijn generaal niet tegenhouden zie die mensen, Levi en Benjamin echter had hij niet meegeteld dus hij geeft een bericht door aan zijn koning zodat koning David niet echt weet hoeveel mensen dat hij heeft die het zwaard kunnen trekken Dan kan wel zeggen, oh, het is dan liegen nou, hij heeft niet de waarheid gesproken maar om David te behouden wij kunnen ook niet vaak alles tegen de mensen zeggen wat we zouden willen zeggen want onze zieltjes zijn vaak zo gevoelig, dat je denkt doe dat tegen mij, hier kom ik niet meer terug Echt waar, we hebben dezelfde gevoeligheden in ons zitten. Want we hebben het anders geleerd en nou moeten we iets anders gaan begrijpen en dat geeft weerstand in onze ziel. Maar deze zaak, zegt hij in vers 7, was kwaad in de Gods ogen en hij sloeg Israël. Dus de handelwijze van Davis was kwaad in de ogen van God. En Joab heb hem niet kunnen tegenhouden en hij heb hem ook niet de waarheid verteld over het aantal strijdbare mannen. Lieve mensen, er gaat wat gebeuren. 1 Kronieke 21, vers 8. Toen zei David tot God... Ik heb zwaar gezondigd. Halleluja. Dus toen het fout ging... En eens ontdekte hij het. Ik heb zwaar gezondigd. En prijst God tot David tot buigen komt. Dat kwam hij ook met Batsheba. Pas nadat hem aangetoond was... Hoe hij er geflikt had... Met die uria. He? God die brengt je helemaal tot op het laatste puntje. Niet om je te verzoeken, maar te beproeven. En als we beproefd worden, wat gaat dan ons antwoord worden? Want voor ons is het dan een verzoeking, want onze ongerechtigheid komt bloot. David zegt, ik heb zwaar gezondigd, doordat ik, ja, dit gedaan heb. Nu dan doet toch de ongerechtigheid van uw knecht weg. Want ik heb zeer dwaas gehandeld. Mooi of niet mooi? Dit is toppunt van de handelwijze van Gods zonen. David zit helemaal in de fout. Hij is echt fout. Maar hij buigt voor het aangezicht van Yahweh. Ik heb als een dwaas gehandeld. Doe toch mijn ongerechtigheden van mij. Zeggen wij niet dezelfde woorden als we het evangelie van het koninkrijk van God horen... En eigenlijk beseffen we of we daar geen ingang toe hebben. Zeg, oh mijn God, vergeef toch mijn ongerechtigheden. Maar ik wil in uw koninkrijk leven. Dat is goed, ik vergeef je de zonde. Er was ooit een man in het Nieuwe Testament. Die was zwaar ziek. En die zegt hij, ik vergeef je je zonde. Hoe reageerde die schriftgeleerd? Kan je, je nog herinneren? Wie kan zonde vergeven dan God? Maar hij is de Messias. De gezalde van God. Wat Messias zegt, zegt vader... Hij is niet de vader, maar dat zegt de vader. En hij zegt, hey, die zieke man, je zonden zijn vergeven. Dat betekent dat in de wortel van deze ziekte van die man, de zonde, de oorzaak is geweest. En daar loopt hij over te tobben. Voor mij wordt dat 20 jaar, 30 jaar. Maakt niet uit. Hoe lang lopen wij te tobben over onze ongerechtigheid, die niemand weet. Maar je komt een moment voor vader en denkt, oh mijn god, ik heb dit nog gedaan. Ja, bekeer ervan. Beleid je zonde. Want als je je zonde beleidt, zoals David, gaat er iets heel anders gebeuren. Begrijpt u de, de verbinding? We moeten onszelf zien te zoeken in de houding van David... maar ook van die zieke man die door Yeshua genezen wordt. En de priesters zeggen... wie kan zonden vergeven dan God? O, zegt de christendom... zie je wel, Jezus is God. Nee, hij is niet jou, Je mag van mij Yeshua God noemen... nou, dan is die God tussen de goden. Want er zijn vele goden en vele heren... nochtans is er maar, zegt Paulus... één God... Er zijn vele goden en vele heren. Elohim staat voor God. Maar Yahweh is de El Elohim. De God der goden. Als er in een bos bomen staan, zijn het allemaal bomen. Maar één van die bomen is de grootste en de dikste. Dat is dan de boom der bomen. En zo ligt het ook in de verhouding van Yahweh en zijn zoon Yeshua. Dus de dwaasheid van de drie-eenheidsleer en van de twee-eenheidsleer... ...alsof de drie en twee deel hebben aan één wezen, is onzin. Er is maar één God. Het wonderlijke is, wij zijn allemaal één met God... ...want we hebben gehoord naar zijn woord. We mogen doen wat hij gezegd heeft en zo komen we in eenheid met vader. Dus ook wij zijn in eenheid met vader. En waar we nog fouten hebben, hij zal het ons openbaren... En dan mogen we zeggen, vader ik heb gezondigd, oh wat ben ik daar dwaas geweest vader, en dan mag je dat beleiden. En dan bekeer je ervan, dat hoef ik niet te weten, hoef een ander niet te weten, dan bekeer je. En gaat in de wegen van vrede wandelen, want dan zou je zien wat shalom betekent. Weet u nog wat die kopers had gezegd? Zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. Hier bewijst het getuigenis van David dat hij een zondige begeerte had. En hij beleidt het als onrechtvaardigheid. En hij zegt, vader, ik heb toch dwaas gehandeld. Durft hij aan me te zeggen? Ja. Echt waar hoor, dadelijk kun je elkaar knuffelen. Dan zeg je, zo, er is weer een kwartje gevallen. En het is nodig, want je wordt altijd op één been gezet. Zij zeggen dat Satan niet bestaat. Daar heb je hier een broeder gestaan die vervloekte de gemeente en zijn voorganger tot een pijnlijke dood. Moet je nou zeggen dat zijn broeder Satan is? Nee. In het Nieuwe Testament heet dat een duivel, een diabolos. En dat is een verwarder, een heen en weerwerper, om de gemeente heen en weer te werpen en hem een klap te geven. Het was de dag van zijn vertrek om nooit meer terug te komen. Dan heb je dus een ervaring gemaakt, niet met Satan, maar met een eigen gereide, eigen gemaakte profeet, die in de naam van Yahweh spreekt. En die kan je dus met de Nieuw Testamentische taal duivel noemen, diabolos. Maar daar kom ik een andere keer wel eens op terug. Niet om die persoon aan te pakken, want dat heeft helemaal geen zin, maar iemand gedraagt zich zo. Dat is dus een diabolos. Iemand kan hier een diabolos zijn. Zo, dat is een duivel. Dan bedoelen we niet Satan... die door Gods geest wordt aangedreven... om werkelijk een beuk te geven... bij een zondig mens. Denk er maar over na. Yahweh ja, die sprak tot Gad... de ziener van David. David had een eigen profeet, een ziener. Als David wat wilde weten... dan denk je, hey, hoe kan het nou? David is toch een gezalde? Hij is zelf messiah. En hij heeft nog een profeet die tegen hem praat... Maar zo is het, staat er. Jaweh sprak tot Gad, dat is de zinner, oftewel de profeet van David. Ga heen en spreek tot David. Zo zegt Yahweh, drie dingen leg ik voor je neer, David. Kies er één van, dan zal ik dat wat jij kiest over je doen laten komen. En dit is heftig. Zo zijn wij nog nooit door God geconfronteerd met onze zonde, Alhoewel de keuze die we maken moet in ons leven er wel aan gelijk is. Want ik denk dat wij allemaal op het punt zijn gekomen van kies nou vandaag eens wat je doet. Is God God? Denk dan aan zijn Sabbat. Is God niet? Doe dan wat de paus zegt. Houd de zondag. En zeg het vooral niet tegen andere mensen, dan krijg je ook geen ruzie. Maar je moet leren de waarheid in voorzichtigheid als een duif te brengen en listig als een slang. Als hakken ze de kop af. Ga heen, zeg tegen David, zo zegt Yahweh, je mag drie dingen. En één daarvan zal ik over je laten komen. Je mag kiezen. Daarop kwam Gad bij David en zei tot hem, zo zegt Yahweh David, kies. Dat is een kort woord, dat is maar vier letters. Kies. Of je gaat drie jaren hongersnood krijgen, David. Dat gaat over Israël, hè. Want God heeft hem opgezet tegen wie? Israël omdat er een foute begeerten in zijn hart was. Mag kiezen. Je krijgt hongersnood Of drie maanden vluchten voor je tegenstanders. Terwijl het zwaard van je vijand je achterhaalt. Of zegt hij je gaat drie dagen dat het zwaard van Yahweh, dat is de pest, door het volk heen gaat. In het land. En de engel van Yahweh in het gehele gebied van Israël verderf brengt. Overweeg dan nu wat ik mijn zender moet antwoorden. Zou u vandaag de, de vraag willen krijgen zo? Ga nou vandaag eens kiezen. Je krijgt hongersnood voor drie jaar. Of je gaat drie maanden vluchten voor je tegenstanders. Wat zou hier nou in de grondtaal staan over die tegenstanders? Satan, hoor ik eentje zeggen. Ja, je, nou weet je bijna het antwoord natuurlijk, want ik heb niet gelijk gezegd. Je krijgt een tien en een giffel. Wat zou dat wezen? 68, 62. Char! Hey, hij doet het poepje in zijn broek vanwege de tsar. Dat zijn zijn menselijke tegenstanders. God levert hem over aan zijn menselijke tegenstanders. Dat kunnen de Syrische allemaal wezen. Want hij wordt niet aangezet door Yahweh, Want dan had het een beproeving van zijn knecht geworden. Maar hij doet het in zijn broek vanwege de tegenstanders. Maar in het grondtaal staat tsar. 105 keer staat Sar in de Bijbel. Het wordt met tegenstander vertaald 54 keer en 13 keer met vijand. Nou, ga verder. Toen zei David tot Gad, zijn profeet, het is mij zeer bang te moeden. Staat het er? Zeer bang te moeden. Laat mij toch vallen in de handen van Yahweh. Dan maar de pest... Want zijn barmhartigheid is zeer groot. Maar laat me niet vallen in de hand van mensen. Hé, hey, zijn tegenstander, broeder en zuster... We hebben het over mensen, we hebben het over Tsar en niet Satan. Want zou dat over Satan gekomen zijn... dan zou er ook Gods genade bij zijn... dan zou het een beproeving zijn. En dan heb je nog de keuze. Doe ik de begeerte van mijn hart... of zeg ik, ik doe het niet. Want dan heb je dus een overwinning gehad. Zalig is de man die in vele verzoekingen valt. Maar als je daarvan geleerd hebt, dan is die beproefd. Dus zelfs dat vallen is nog niet volledig ten dode. Het, zelfs het vallen wat wij doen, is nog de bedoeling om de beproeving tot overwinning te maken. En je geestelijke spierballen te leren krijgen. Hier staat, het is David zeer bang te moeden. Hier staat ook het nummertje 06887... Hé, hey, wat gaat er nou toch weer gebeuren? Moet je luisteren. Dat is het woordje tsarar. Dat komt uit dezelfde wortel, zie je dat? De T en de R, dat is tsar. Eigenlijk is dit een TS in het Hebreeuws. En hier staat TSRR, tsarar. Dat komt 23 keer voor. En dit is nou het werkwoord tsarar. Hij zegt dus, ik ben zeer bang te moeden. Hoe heet Zadra? Dat is benauwen. Het is het werkwoord voor benauwen. Komt twintig keer voor. Het komt ook voor dat het bang te moeder zijn betekent. Of tegenstander. Dus zelfs tegenstander vertalen ze dat nog een keer. Maar als we geen Hebreeuws spreken, horen we ook niet dat hij Tsarar zegt. U weet het vandaag wel. Ik denk, dat is wel bijzonder hè. David is zeer bang te moeden om in de handen van mensen te vallen. Want hij kent de Syriërs. En de Libiërs, En de Iraniërs. Hij kent die mensen hoe ze slachten. Als je op het internet gaat kijken... ...onder de koppeltjes Syrië en executies... ...dan ga je over je nek. Dan zie je werkelijk hoe de islam aanhangers mensen slachten. Je hoeft het niet te gaan zien, want je wordt er misselijk van. Maar ik kan snappen dat onze broeder David zegt... ...oh mijn god, laat me in uw handen vallen. In uw zwaard. Maar niet in dat van mensen... Want dan wordt hij geslacht en geveeld op de meest afschuwelijke wijze. Kunt u begrijpen waarom David dit zegt? Het is mij bang te moeden. Het is soort Sarah. Nou begrijp je, dat het niks met Satan te maken heeft. Broeder en zuster, dus bracht Yahweh de pest over Israël. De pest is ook niet lekker, wist u dat? Wie zou van ons de pest willen vangen? Dat is er is geen medicijn tegen. Niks. Dus bracht Yahweh de pest over Israël en er vallen 70.000 man. Zou dat alleen maar komen vanwege de zonde van David? Of zouden dit ook nog mensen kunnen zijn die ook foute begeerten in hun hart hebben... en stiekem een weg bewandelen die helemaal niet kozen zijn voor het aangezicht van onze eeuwige God? Dat is maar gissen wat we doen. Maar hij zal nooit de rechtvaardige ombrengen vanwege de onrechtvaardige. Want de rechtvaardige weet hij te verlossen voordat het oordeel komt over de onrechtvaardigen. En zo kan Noach uittrekken terwijl de onrechtvaardigen sterven. Zelfs Methuselem sterft een normale menselijke dood alvorens de vloed komt. Al die mannen die in de lijn van Adam staan als rechtvaardigen... waaruit Messias geboren wordt, zijn allemaal net voor de vloed gestorven. En dan komt de vloed, want dat is een oordeel. En door de vloed heen wordt Noach uitgered. Omdat hij een rechtvaardige is en zijn vrouw en zijn kinderen mogen mee... Maar hij is de rechtvaardige. Vind je dat wel leuk als je al die dingen achter elkaar krijgt. Hè? Soms vallen die kwartjes ineens weer. Dan vind je de woorden van God terug. Je vindt het terug in het Hebreeuws En denk je nou, dan heb je het zo als een paletje voor je. Het is mooi. Yahweh die brengt een pest over Israël. Dat is echt niet mooi. Maar ik denk niet dat die pest de rechtvaardige treft. Want het is een oordeel van Yahweh. Ook zond God een engel... Een boodschapper naar Jeruzalem. Om Jeruzalem te verdeligen. Maar zodra hij daarmee begon... zag Yahweh het... en het onheil berouwde hem. Hij ziet die engel uittrekken naar Jeruzalem... de stad van David... om die pest erin te brengen. En toch berouwt het hem. Maar er gebeurde wel heel wat. 70.000 mensen sterven al. Het komt dus... Hè, het ging ook eerst is over Israël, de tien stammen maar hij, nou ziet hij naar Juda toe de pest komen die engel ziet hij komen God zond een engel naar Jeruzalem om het te verdelgen verdelgen is een rotwoord, weet je ook niet? je, of niet? ja toch kent u dat woord, rattenverdelger dat is rigoureus de 70.000 man worden verdeligd vanwege goddeloosheid, maar het wordt aangezet door de foute keus van David. Yahweh zag het en het onheil berouwde hem. En Yahweh die zegt tot de verderfengel, genoeg, uitroepteken, genoeg, laat nu je hand zinken. En de engel van Yahweh stond toen bij de dorstvloer van de Jebusit Ornan. Daar stond het stil, dat is net aan de zijkant van Jeruzalem. Daar wordt later een offeraltaar gebouwd. Om offers op te brengen voor het aangezicht van Yahweh. Hoe ging het ook weer? Jezaja 54, vers 16. Daar zegt Yahweh door zijn profeet. Zie, ik ben het die de smid geschapen heb. Welke in het kolenvuur aanblaast. En naar zijn kunst het wapen vervaardigt. Maar ik ben het ook die de verderver geschapen heb. Om te. Zo. We gaan hem zo noemen. Kan niet anders. Want die verderfengel was er al in Egypte. En er was maar één ding tegen die verderfengel. Om je te beschermen. Het bloed van het lam. Maar die verderfengel die kwam. En het was echt niet een lievertje die emotievol is. En ik ach, ach, ach. Dan moet ik die ook al doden. Nee. Een engel is een gedienstige geest. Die uitgezonden wordt tot. Hen die het eeuwig heil beërven. Wie zullen dat heil beërven? Zij die de bloed aan de balk hebben... en in een getrouw leven leven. Dus de doodsengel gaat voorbij. Mooi is dat toch, hè? Tot het allemaal in de Bijbel staat, hè? Maar vader zegt heel duidelijk... ik ben het die geschapen heeft. De smid. Het wapen. En ik ben het ook... die de verderven geschapen heeft om te vernielen. Dus zeg nooit dat Satan... die enorme bullebak is, een geestelijk wezen... die tegenover God staat. Echt niet waar. Hij heeft een engel... Met een opdracht uitgezonden. Om iets te doen. Als het nodig is om zijn volk te beproeven. En dan hangt het van de keuze af. Wat we gaan doen. Hebreeën 11 vers 28. Door geloof heeft Mozes het paas gaan gehouden. Daar heb je hem. En het bloed doen aanbrengen. opdat de verderver hun eerstgeborene niet zou aanraken. Mozes die had geloof om dat bloed aan te brengen. Zoals God gezegd had. Was Mozes een rechtvaardiger? Wel, hij was een moordenaar. Had een vent vermoord. David is op de vlucht geslagen. Dus een ex-moordenaar kan nog de leider worden van het volk van God. Niet omdat hij zo koosier is geweest, maar hij was wel bereid om tot inkeer te komen en de weg van Yahweh te volgen. Het bloed was ook nodig voor Mozes. Hij moest tegen het volk zeggen, bloed aan de balk. Als je het nou niet gedaan had en je had niet naar Mozes geluisterd, hoe had dan de engel des verderfs langs je hutje gekomen? Die had naar binnen gegaan, de oudste gedood en doorgegaan. Had hij niet overgehuild, want een engel is een geestelijk wezen, speciaal geschapen door God, om het woord van God te volbrengen wat hij zegt. Als God zegt, doodschuldig, engel gaat er naartoe, flats, dood. Engelen voeren letterlijk uit wat God zegt. Zonder emoties. Ze staan niet met z'n allen langs de kant te huilen. Ze zoeken wel inzicht in het heilsplan. Want ze kijken heel aandachtig toe hoe het heil werkt in deze wereld. Hoe God dat heil bewerkt door zijn profeten en door Mozes. En hoe dat heil werkt bij hen die hun oren geopend hebben gekregen om het woord van God te horen. En die het lef hebben om te doen wat de eeuwige God van ons vraagt. Toen sloeg David, broeder en zuster, zijn ogen op... en hij zag de engel van Yahweh staan tussen de hemel en de aarde. Nou, dat is duidelijk, hè? Hier praat je niet meer over een fysieke man, hier praat je over een engel. En omdat het een geestelijk wezen is... zonder drie dimensies, maar hij heeft er vier... door die vierde dimensie kunnen wij het niet zien. Dus God moet je ogen openen voor de vierde dimensie... en zeggen, kijk, daar staat een engel. Een gigantisch wezen met een zwaard. En dan stort hij ter aarde... Hij had zijn hand met een getrokken zwaard uitgestrekt over Jeruzalem en David en de oudste in rouw gewaad. Dus tegen de tijd dat die andere 70.000 gedood waren en de engel komt voor Jeruzalem, lag David al met de oudste in een rouw gewaard op de grond. Want ze kwamen de engel te zien op hun aangezicht. De laatste twee sheets gaan we uit Paulus halen. Ik denk dat we al genoeg gehoord hebben over deze geschiedenis. En misschien gaan we de volgende keer mee verder. Want je wordt verbaasd als je over de koningen en over de richters leest. Laten we het afronden met de woorden van Paulus. Colossense 3, vers 1 tot 4. Indien gij dan, broeder en zuster, in Alblasserdam... met Christus, dat is de gezalfde... Yeshua, de gezalfde, gezalfd als David... maar tot een nog hoger doel dan zijn vader. Want alle mensen... Die hebben uitgekeken naar die gezalde Messias. Wanneer gaat die komen? Al vanaf Adam en Eva hebben ze uitgekeken wanneer gaat het zaad komen. Ja, toen de derde zoon van Adam geboren werd, dachten ze, oh dat is hij. Hij is dan die zoon. Nee, dat was het niet. Hij komt wel uit dat geslacht. Heel de wereld vanaf Adam heeft uitgekeken naar dat zaad. Dat blijkt Yeshua te zijn. En wij die daarna leven, kijken terug naar diezelfde Yeshua. Hij die opgevaren is uit de dood en zit aan de rechterhand van de vader. Hem is alle macht gegeven. Wie heeft alle macht? Yahweh. En als iemand alle macht heeft... dan kan hij ook zeggen... jij krijgt voor mij alle macht. Dat betekent dat Yeshua... gedelegeerde macht heeft gekregen. Maar als je in een drie eenheidsgeleer gelooft... dan zeg je... oh nee, maar hij is hetzelfde wezen als zijn vader. Het is één en hetzelfde wezen. En dan krijg je filosofische toestanden... om maar te horen dat er drie onderscheiden personen zijn. Is dwaliër. Er is één God... En er is één zoon verwekt door die God in Maria, de dochter van David. Indien dan Christus, dat betekent de gezalfde, opgewekt zijt, zoekt dan de dingen die boven zijn waar de gezalfde is, Christus. Gezeten aan de rechterhand van God. Vindt u hem duidelijk? Ons oog is gericht op Yeshua de Messias, Yeshua de gezalfde. Yeshua de Christus in het Grieks. Bedenk de dingen die boven zijn, maar niet die op aarde zijn. Want op de aarde zien we wat verogen is, maar boven zien we datgene wat de God beloofd is. Dan hebben we geen 1 miljoen zoveel honderdduizend mannen met een zwaard nodig. Dan zeggen we gewoon, de Heer zal voorzien. En dan ga je net als Gideon met 300 man op pad in plaats van met 30.000. En alleen met een paar simpele kruiken en hoera roepen, ja, vluchten een heel leger van de tegenpartij. Waarom, broeder en zuster, wij die in Christus zijn, met hem gestorven zijn, gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met de Messias, met de gezaligde in God. Welk leven is dat nou? Wij zijn toch gestorven? We hebben ons leven toch begraven in de doop? We hebben het erkend, opgestaan in een nieuw leven. Nu mogen we uit geloof zeggen, een kind van God. En iedereen zal het zien, want ik zal het doen zoals het uit de hemel gezegd wordt. Wij leven fysiek niet in de hemel. Maar wij worden wel door de hemel aangestuurd door het woord uit de hemel. Wij strijden ook een strijd in de hemelse gewesten. Dat is niet omdat daar de strijd plaatsvindt. Nee, God zegt zijn woord. En wij voeren het uit op aarde. Zo is er een strijd in de hemelse gewesten. Gij zijt gestorven en uw leven is verborgen. Uw leven met Christus in God. God. Wanneer nu de gezamde verschijnt... en we kijken uit naar zijn wederkomst... Amen. We zien naar hem uit tot hij komt... want als hij dadelijk komt, dan zullen we zeggen... Hé, hey, hem hebben we verwacht. Hij gaat ons zalig maken. En we zullen onze handen uitstrekken. Op een wonderlijke wijze vf, gaan we tegemoet in de wolken. En we gaan met hem mee hey, naar Jeruzalem. We krijgen een taak. Hoe? Ik zou het niet weten. Maar we krijgen daar een taak... en we zullen met hem heersen duizend jaar... Openbaringen 20. Mooi als Paulus dit schrijft, hè? Ik hou van Paulus. Denk omdat het een mannetje was, hoor. Echt een rabbijn. Een rabbijn die Yeshua heeft leren kennen. We buigen voor zijn woord. Want hij spreekt de woorden van Yahweh. We buigen niet om hem te eren. Door te buigen voor zijn woord eren we Yahweh. Het laatste stukje, Colossense 3, vers 5. Hij zegt nog verder, dood nou de leden die op aarde zijn. Dat betekent niet dat ik u ga doden. hè? Maar dat wat in ons zit, broeder en zuster, dood dan de leden die op aarde zijn. Dat heeft te maken met wat in ons is. De hoererij, onze onreinheid, onze hartstocht naar foute dingen waarvan God zegt, doet het niet. Onze boze begeerte, onze hebzucht. Hij zegt, want dat is afgoderij. Wat God zegt, wat hij uit de hemel zegt. Wij moeten ons in de hemelse sferen bewegen. en handelen naar wat Yahweh zegt. Zo kan je dus in het volk van God zien. hoe het koninkrijk van God functioneert. He, broer en zus, door hetzelfde bloed gekocht. Dood de leden die op aarde zijn. Je hoerij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte, hebzucht. want het is afgoderij. En daar komt om de toorn van God. Als dit in je zit en je gaat praktiseren. dan komt de toorn van God. En wat hebben we net gelezen over de toren van God? Wat stuurt hij dan? Stuurt hij een engel of een mens? Die komt als Satan, want nu wordt hij door God gestuurd, tegenover je staan. En dan komt er een beproeving. En dan kan je zeggen, zo, ik heb de begeerte in mijn hart. Ik heb gedaan wat daar staat. Niemand weet het. Mijn God, mijn God. En dan val je op de aarde, prijs God. En dan beleid je je zonde. En dan wordt God, nee zoals die is, genadevol, barmhartig en trouw. Hij zegt, daarin heb gij broeder en zusters eertijd gewandeld toen gij daarin leefde. Dit geldt voor ons allemaal. Colossense 3, vers 12. Hij zegt, doet, ik heb het maar onderstreept, doet. Dan aan als de God uitverkoren heilige, want dat zijn we in het geloof geliefde en geliefde innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld wie van ons heeft er nou geduld hier? wie is er met geduld geboren? Wat we dat zien? niemand? echt niet waar, hè? ik ook niet hoor maar ik heb wel een hoop geduld geleerd door de jaren heen ik heb vaak mijn kop gesloten en denk, oh, ben ik ben stom geweest maar als we de waarheid weten dan zeggen we ook broeder, laten we vrienden blijven maar zo spreekt de Heer. Of hij moet hem een betere argumenten komen... en zeggen, kijk, zo staat het geschreven. We moeten het aandoen. Doet dan aan. Dat is een handeling, geliefde. Ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkaar. Vergeef elkaar. Indien de een tegen de ander een grief heeft... waar die rond mee loopt te toppen... dan explodeert dat toch een keer. Liever als niemand het ziet... Maar als het gebeurt waar anderen bij zitten, ze zeggen, oh, hij, hij, hij, hij, aan de paal met hem, aan de paal met hem. Als iemand een grief hebt tegen een ander, gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet gij toch even zo. Het is heerlijk als iemand zich vergalopeerd hebt, ja dat is niet heerlijk, maar als hij ter aarde stort, dan, mijn God vergeef me. Dat is precies wat God wil, want zijn kinderen, die beproeft hij. Maar als ze de beproeving niet doorstaan en ze vallen in zonden en zonden en zonden... dan komt het zwaard op een dag. En al word je negentig jaar oud, dan zal er nog een opstanding zijn. Maar staan we op in de eerste opstanding, voor de duizend jaar... dat is de opstanding de rechtvaardige, of moeten we daarna in het oordeel komen? Het laatste stukje. Doet bij dit alles de liefde aan. Ook al, het schijnt dat je alles aan moet doen in het Koninkrijk van God... Het blijkt dus dat wij helemaal geen liefde hebben. Veel van onze liefde is op onszelf gericht. Het is toch wel leuk om een fijne meid te hebben. Of het is, uh, om een grote auto te hebben. Je hebt er alles voor over. Je hebt zoveel begeerte dat je het koninkrijk van God vergeet. Het blijkt dus dat je liefde ook aan moet doen. Maar dan is het de liefde die God ons openbaart. En zelf achteruit zetten en dienstbaar worden aan God. Handelen zoals hij het zegt is een vreugde om dat te ervaren. Want heb je daar één keer de beproeving doorstaan? Dan word je sterk en krachtig. Dan word je een geestelijk mens. Je hebt liefde, zelfs voor je vijand, die ga je dan nog zegenen. Doet aan dit alles de liefde. ...als de band der volmaaktheid. En de shalom van de gezalfde des Heren, dat is Yeshua... ...tot welke gij broeder en zuster in één lichaam geroepen zijt... ...zoals we hier zitten en heel wereldwijd... ...regeren in uw harten, regeren. Dus de liefde regeren in je harten. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Wat is het woord van Christus. Hier staat het woordje Logos, precies hetzelfde als in 1 Johannes 1, of in Johannes 1 vers 1. In de beginnen was het? Woord. Wat hebben de christenen ingevuld? Oh, dat woord, hoofdletter ervan maken, dat is Jezus. Nee. Logos gaat over het spreken. Dus Johannes 1 vers 1 gaat over in de beginnen was het spreken. Dat spreken was God nabij, God nabij betekent in hem, en dat was God. Johannes 1, vers 1 gaat over Yahweh, onze schepper. Datzelfde woord logos wordt hier gebruikt, alleen hier staat in één en dezelfde zin dat het de logos van Christus is. Dus dat is wat Yeshua gezegd heeft: het woord van Christus. Nou, dat woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid, dat zijn de woorden van Yeshua, elkander leert en terecht wijst en met psalmen, lofzangen, geestelijke lieden, zingende, goden dank brengt in je harten. Dat is toch prachtig, hè? En alles wat gij doet, heb je weer, doet. Met woord en werk. Doet het alles in de naam van de Heer Jezus, van de Heer Yeshua. God, Abba-Yahweh, de Vader dankende door hem, Yeshua. Vader in de naam van Yeshua, geprezen zijt gij, want gij hebt verlossing gebracht. Het heil is van Vader gekomen. Ho. Oh. Door het heil in de handen van Yeshua te geven, want hij kon de dood sterven en opstaan in rechtvaardigheid. Amen. amen. Durft u amen te zeggen? Amen. Echt waar. Het is heerlijk om het te weten. Prijs de Heer en verder een Shabbat shalom voor u allen.